Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOSO 3. Voor de kust van Egypte is een boot gezonken. Aan boord waren 45 mensen, waarvan 31 duiktoeristen die bezig waren met een tripje. 16 mensen zijn inmiddels gered, naar de rest wordt nog gezocht. Wat er mis is gegaan weten we niet. De boot Sea Story vertrok gisteren vanuit het zuiden van Egypte. Vanmorgen vroeg heeft de bemanning een noodsignaal gegeven. Media in Egypte zeggen dat vooral Europese toeristen aan boord waren, onder wie Duitsers en Zwitsers. In Den Haag wordt gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Studenten en medewerkers van unies en hogescholen zijn boos omdat het kabinet een miljard euro wil bezuinigen. Abdelkader doet een master aan de TU Delft. Hij demonstreert vandaag ook en vertelt waarom. Nou, allereerst die langstudeerboete. Ik heb uh, zelf een bestuursjaar gedaan waardoor ik wat uitloop in mijn opleiding. En, uh, ik vind het nu al lastig om rond te komen. Ik heb eigenlijk mijn hele opleiding uh, gewerkt om mijn studie te kunnen betalen. En dan kwam ik net rond. Uh, en tijdens mijn bestuursjaar ja, moest ik ernaast lenen omdat ik anders niet kon werken. En ik ga eerlijk zijn, als ik 3000 euro per jaar extra erbij krijg, dan ga ik dat nooit kunnen betalen. De bezuinigingen gaan ook ten koste van wetenschappelijk onderzoek. Zo worden beurzen voor startende wetenschappers geschrapt. En Liverpool-trainer Arne Slot is razend populair in Engeland. Van de 18 gespeelde wedstrijden in alle competities won de club er 16. Ook gisteren werd hij in het stadion weer toegezongen. Oh! In aanloop naar kerstmis gaan de Britten helemaal los met slotmerchandise. Er zijn kerstkaarten van Arne Slot, truien, shirts en theedoeken met daarop de tekst It's beginning to look a slot like Christmas. Het weer bewolkt en regenachtig bij 12 graden langs de kust, 15 in het oosten. De komende uren droogt het op steeds meer plekken op. Morgen krijgen we een mix van zon en buien bij een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 ...zal beginnen, een radiofeestje bij ZFM. Je hoorde uh, Let's Work, de single van uh, Mick Jagger. Nou, de studio is uh, versierd, twee heren uh, tegenover mij. Wat uh, ja, Benno, jij ja, schreef het op Facebook, het verjaardagsfeestje op de radio. Ja, en om helemaal precies te zijn, een hele goede middag, uh, Rob, is het radio verjaardagsfeestje van Michel Blekemolen. Michel, welkom.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 uh, nog steeds? Ja, ik heb uh, zo'n antieke jukebox thuis. Oké. Okay, okay. uh, ja, daar is natuurlijk uh, Tom Joonsen, uh, ja, Engelbert uh, ja, Humperding. Ja, die ja, ja. is bij mij nog altijd favoriet. Want dat vind ik eigenlijk de enige goede muziek uit die jaren. Oké. Okay, nou, 80, 90 gaat ook wel, maar daarna wordt het allemaal zo... Zo uh, ja. begrijpen we er niks meer voor. Nee, nee. nee precies loopt dan maar weg. Ja, ja, ja. Maar we gaan eerst even je toezingen. Ja, nee. uiteraard. Gefeliciteerd! Yes. Happy birthday! Happy birthday!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 85 tot 2018. Nou, kijk eens aan. Dat toen is was een, een behoorlijke tijd. Toen vond ik het wel eens. Toen, uh, ja. toen kreeg je zo'n Eindje-David-effect. Dat dus <laughs> moet je stoppen. Oh, dan mag ik helemaal wel opstappen nu. Ja. <laughs> maar Rob, ja, volgens mij was jij ook uh, commentator bij Eurosport of iets. Ja, in de jaren negentig. Ja, ja want ik toen kan ik me herinneren dat we elkaar op. tegenkwamen op Champs-Élysées. Toen liep je daar met je vrouw.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 En dat was het merk van de Formule 2 en daar stond op bar discotheek de babbelwagen uit Vanvoort. En, ja het en dat, en dat, dat, dat klopt. Dat klopt. Dat was dus Michel Bleekerman. Hij viel op door, door de rijstijl. Echt een uh, hoekig beeld. Hij wilde altijd sneller dan de auto eigenlijk kon. Oh. Maar, is het niet een maar die, beetje onhandig? Die, die, die, die handicap heb ik nog steeds. Ja, die heb je nog steeds. Ja, dat dacht ik wel. Ja, dacht ik wel. Maar weet je, dat was zo'n leuke herinnering. Die, die, die gele van de Dus dan Ga je eens iemand volgen. Ja. Die babbelwagen stond erop. Het uh, verantwoordde de discotheek die toen daar.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 En dan kijk ik naar nou op de data van mijn collega's. En dan ja. zie ik, ja, dan rijden ze als, als een trucje. <laughs> en dan ja, ja, ja. geen gas geven die hele bocht. Terwijl ik alweer twintig uh, keer dat gaspedaal heb aangeraakt. er elke keer die auto weer uit z'n veren komt in de voorkant. Dus ja, dat zijn allemaal niet de goede dingen. Dus, uh, <laughs> maar ik weet dat, ik weet me fout <laughs> Oké, okay, ja. wat leuk. Maar dat, dat is ook niet erg. Dat is ook een mooie, uh, mooie stijl. Een zingenvallig geliefde stijl bij de fans aan de zijkant.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 Daar staan een paar uh, ja, exclusieve verhalen in. En ook heel veel informatie van de geschiedenis van het circuit. Dat ik ook een klein stukje op mogen bijwerken met wat, wat foto's en wat informatie. En die presentatie die was afgelopen woensdag, daar kwam Michel natuurlijk ook weer tegen. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. En um, ja, in dat boek, dat is uh, uh, uh, Bernard van Oranje, die kreeg als eerste het boek. Hè? Dat is... Uh,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 ...een soort exclusieve uitgave. Ja. Een, een, een, een bijzondere uitgave. En er is een boek wat iedereen gewoon kan kopen. Oh, oké. Okay. En wow. die, die, die, die eerste, die, dat is een beetje een... Uh... Ja, met een bijzondere voorkant en een aparte tekening. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja, ja, ja. In Inhoudelijk in, in is er geen verschil tussen die twee. Oh, Oké, okay. en het heet het dossier Zandvoort, he, Heet Het boek? Het dossier Zandvoort, he, ja. het officieel, ja. Ja. ja. Want het is niet het eerste dossier wat ze uh, hebben uitgegeven, geloof ik.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 Dus ja, je kunt je voorstellen dat er heel veel boeken uh, inmiddels verschenen zijn. Ja, precies, precies. Ja, dit, ik las het uh, 1957, februari 1957, ik weet ja, het nog goed. Ja. Is, want dat, ik was drie weken oud en toen stond de eerste uh, verhaal stond in Kuifje, dus uh, vandaar. Ja, dat is ja, er zijn ruim 70 uh, boeken uitgegeven ja. van... Uh,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 Goed Rob, dankjewel voor je bijdrage aan deze uitzending. Michel, wil jij Rob nog iets... Nee, nou ja, veel plezier weer in het verre oosten. Want we zaten er van de week om te dollen. Er worden daar nog zendelingen vermoord. En met hebben auto's. Het is natuurlijk wel een heel ding. Als je even uit de Randstad daar naar dat stille toe gaat. Ik weet niet of we het aan zou kunnen. Oké, nee, nee, inderdaad. Het is uitstekend uitstekende als ik een wil hebben...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 van Tom Jones en die Laila. We hadden het er op eten aan de telefoon... en die sprak met Michel Blekenmolen, uiteraard hier in de studio. We hadden het over boekpresentatie van Michel Van Jant van afgelopen woensdag. En ik ken die Michel Van Jant weer van het uh, bordspel uh, uit uh, 1985. Het Circuit Zandbordspel. Ja, dat is leuk, want die heb ik uh, zelf in mijn collectie.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 We hebben het vandaag over de driver's seat van uh, Michel Bleekmolen. Dat allemaal bij uh, ZFM tot aan uh, 5 uur vanmiddag door de Sniff en de Tears. Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, ook de gewone dingen gaan natuurlijk uh, door, uh, Benno. Ja, zeker. Ja, zo uh. ook het uh, weerbericht. Ja, ik zit even te kijken. Oh ja, vanmiddag is het hier in Zandvoort vijf graden. Nou, drie toen ik naar de studio reed. Met een zuid-zuidoostenwind vijf boven. En die wind die trekt vanavond aan naar zes boven. En de temperatuur, ja, die stijgt ietsje naar zeven, negen en dan uiteindelijk vanochtend worden twaalf graden. Want beste mensen, morgen is het wel zestien graden in Zandvoort met.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 Donderdag wordt het uh, eigenlijk nog droger. De meeste kans uh, volgende week hebben we op uh, vrijdag 29 november met 85% kans op zon. Dus uh, Michel, wat, uh, wat vind jij lekker weer eigenlijk? Uh, mag het ook een beetje waaien bij jou, voor jou? Of uh, nee, ik, uh, ik haat uh, regen en ik, uh, en ik haat wind. Dus uh, ik woon niet in het goede land blijven. Misschien wil je ook dat wind, Nou ja, ja, ja, maar daar is het uh, bijna landklimaat. Dus ja, ja, ja, ja. Daar kan het ook aardig keer.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 En die ging uh, als een raar ondergek gek ging hij rijden oh, met sirene aan. Dat je niet. Dus ik was in tien uur thuis aan het <laughs> <de> invloed. <laughs> dus uh, het was op zich wel, uh, wel grappig. Maar ja. hij kende Jeroen natuurlijk zijn naam. Uh, ja, ja, ja, ja. Uit de DTM. Dus uh, oh, ja, ja. toen was het ijs gebroken. Ja, geweldig, geweldig Goed, wij gaan naar. Een, uh, <coughs> naar Jaap gaan we. Ja, even kijken wat Jaap, uh, Jaap. aan uh, Michel toe uh, zagen heeft. Even, of de herinnering. We zullen Jaap even aankondigen. Want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 Ik zal niet, uh, niet uh, te veel uitweiden, want ik wil nog blijven leven. Ja. <laughs> dus, uh, kijk uit hoor, je hebt bommetjes zo gegooid. Uh, ja, nee, <laughs> ja, maar ik ben geen dakdekker. Oh, dus, uh, ja. <laughs> maar uh, ja, dat, is, uh, dat was wel een fantastische mooie tijd. Moet ik zeggen, ja. wij hebben uh, leuk gereisd altijd. We hadden een nationaal team. We hadden op een gegeven moment wel 19 rijders. Hè. We deden de service daarvoor. Ja. We hadden onze eigen hospitality die daar, dus uh, ja, heel ik kijk groot met, altijd. Ja. Ja, ja, ja. ja. Volgens en, mij noemde je dat een keer Jattefriedkram.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 Nou even voor uh, Chris Schotanus. Kijk uit dat je je baan niet kwijtraakt aan Jaap Koper. Hè, hier uh, met een uh, fototoestel uh, van jou nou, waar hij mee dat rondloopt. Zal, dat zal hem even. Ja, dat denk ik ook. Voor. Zeker weten. Vandaag. Nou ja, welkom uh, in de studio Chris. Ja. Zeker, ja. en uh, alles natuurlijk te alles. volgen via onze uh, uh, webcam. Zethevem-live.nl Ja, kijk, dat wou ik even horen. Zethevem-live.nl nou, uh, Ja, ik heb moeder. Wat? Nou, heb je jij. Nou, nou uh, Oké. Okay.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 we zijn eigenlijk nog steeds met elkaar in de wereld. Nog steeds inderdaad. En daarnaast natuurlijk ook alle racen met zijn raceteam en alles. Daar fotografeerde ik ook toen heel veel voor. jij bent zeg maar de hoffotograaf van Blekemolop. Een soort van, ja. Hij heeft nog een paar andere hoffotografen in de loop van de Hans van Tilburg was er eentje van vroeger die ook veel bij Michel over de vloer kwam. En nog steeds komt, zie ik ook. Je bedoelt die Tom Kok? Oh, die niet. Nee, ik zei van Tilburg, ik moet er niet omkomen. Ja. Oh, van Tilburg. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat is natuurlijk een oud uh, telegraaffotograaf. Uh, die nog steeds uh, in de media actief is. Klopt. Dus, uh, dat, maar als we echt iets belangrijks hebben. dan moet Chris opgetrommeld worden. Oh, waarom? <laughs> nou ja, die weet. die, die snapt wat we willen. Oké, okay. okay. ja, Dus hoeven ja, het niet uit te leggen. En uh, nee, nee, allemaal ja. even makkelijk. En we ja. ja. hebben heel veel groepspartijen op Squizant. En ja, die vraag aan fotografen fotograaf, dus ja, wie moeten we dan? Uh, ja, lekker dichtbij. Dus, uh, ja, we moeten ja, wel. Ja, uh, inderdaad, dichtbij ook een voordeel. Maar ja, ik weet ook wat, wat, de, wat de klanten van Michel willen, gewoon een mooie fotoreportage. En, uh, ja, dat, dat.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 En hij heeft de onderdelen allemaal dit jaar vastgelegd van de individuele onderdelen van de hele dag die Michel Oké. heeft. Okay. Dus en nog een keer twee of drie klanten die ook graag een videograaf erbij wilden, dat heeft Marijn ook gedaan. Dus dan zijn we samen op pad bij Michel de hele dag. Dat is leuk. Geweldig, geweldig, ja. geweldig. Ja, is, uh... En uh, Michel, hoe belangrijk is het voor jou en voor de autosport hoe dat alles zeg maar, op foto's wordt of film wordt vastgelegd?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 Laat je betalen door sponsoren. Uh, je, dus, uh, dat was uh, net zoals Jan Lammers uh, die, uh, en, en ja. uh, de Coronels die leggen dan zeg maar eigen geld in. Maar het, het statement van de blekenbolles is. Uh, ja, ik, uh, is? Ik, als ik uh, 1800 voor een nieuwe set banden, dan ga ik liever twee weken naar Hawaii, hoor. <lacht> Want dat uh, vind ik allemaal zonder geld. En dus, dat praatje houdt ook altijd bij, bij, bij de bedrijfsdagen op stand. Als de eerst van, jongens, ik race altijd al jaren... nooit een cent zelf betaald. En dan zeg ik er als, uh, als joketje achter van... ja, uh, als jullie gaan racen, laten een ander het betaald... dan ligt die zaal dubbel op. Ja. Ja. En Chris ja. ziet, ik ben net een artiest. Hè? Ja, ja. Ik loop soms uh, wel tien keer een verhaal te vertellen... en ik wijk wel eens af van...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 Uh, dat is de enige keer dat, uh, dat ik uh, op het hoofdtreetje stond, met, op 2 stond Jeroen. Die ja. was toen 9 uh, ja. of 10 of 11, zoiets. En daarnaast Jan Lammers. Die foto heb ik nog, die koest ik al. Ja, dat snap uh, als ik. Als, ja. En ik weet dat ik op dat moment ja, kreeg champagne, die zal ik ook op Jan, dat vond ik toen niet heel leuk. <lacht> ja, lachen, maar, ja, dat, was wel, dat was heel leuk inderdaad. Ja, ja, ja. ja wij, wij organiseerden altijd van alle uh, gemotoriseerde sporten, de kampioenen werden uitgenodigd. Dus uh, karten motocross, nou ja, de, je kan zo gek niet denken, andere cross evenementen.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 Nou, de BN's die hebben we net uh, allemaal voorbij horen komen. Uh, dat was, maar de BN's nog even daarop doorgaan, uh, Schiep ineens de vraag er binnen. Die wilde blijkbaar toch ook altijd wel erg graag komen. Dus, uh, want anders krijg je ja, niet dat. Dat een... hadden we zeker uh, één keer per jaar, soms, twee keer per jaar ja, deden we dat. Absoluut, en, uh, absoluut, ja. waren we altijd helemaal vol, want er kwam heel uh, van de kwam uh, naar ons toe. En uh, ja, fantastisch leuk. Want ik, ja. ik, nog, als ik televisie zit te kijken.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 nog wel eens uit je dak gaan Van wie je allemaal weer meerijdt. en prutsers hier, prutsers daar. Maar ja, ik, ik weet bij de Clio of Renault 5. Clio ja, bijvoorbeeld. Cubans. Ja, ja, ja. daar ging nog wat wat fout. a, ah, die, die werd heel hard gereest. en dan werd de of dan werd er ook achteraf wel of niet kreeg die vijf seconden, tien seconden. En ik weet dat Michel dan wel was, was eens bij hem of bij een van zijn zoons voor, in zijn ogen verkeerd gegaan Dan kan hij wel eens met Stonewall Zoran de auto. <lacht> maar dat ja. was Michel niet de enige. Ik bedoel, al die mensen uit ja, die tijd, uh, Pim Verriet, uh, oh, ja. uh, Noem ze allemaal. Ja, roepen. die ja. konden er ook wat van.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 Uh, toen werd ik wel een beetje boos op hem. Want ik, ja, hij liep me echt niet voor mij. Hij sneed me alle kanten. <laughs> dus uh, toen riep ik nog wel. Je moet eens een keer naar de oogarts gaan. <laughs> en dat stond toen heel groot uh, de in de krant. Ja. ja. <laughs>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 You're oh, just too good to be true. Can't take my eyes off of you.